Een mens thuis. Man Mans leeft. Ik... Ich... Ik koek hem maar hinten. Daar komt iemand. Dat is Japke. Arjen. Wat kom jij doen? Het schip is vergaan, Japke. Ik heb een deel voor de bemanning bij me. Een man of vijf. Oh. Hebben jullie daar plaats voor? Hoor? Ja, natuurlijk. Wie is dat, Japke? Uh. Zie je boer? Ja, vader. Wat moet jij hier met dat gelop op het huis? Is de nacht al niet kort genoeg voor een boer die zijn werk doet? Maar vader. Gaal van mijn erf af, waar je boer. Jij kan morgen doen en laten wat je wilt, maar ik moet werken. Maak dat je wegkomt. komt. Maar vader. Niks die niks nut moet maken dat hij van mijn erf komt. Yes. Je hebt hier s'avonds wel niks te zoeken. Vaak, maak dat je wegkomt. Vader, hou nou toch op. Arjen is hier met schipbreukelingen. Met wat? En er is een schip gegaan op de bosplaat. Kijk, de boer heeft zes man in huis genomen... ...en dan komt Arjen vragen of wij vier man kunnen hebben. Oh, nou oh, dat is wat anders. Laat die mannen maar binnen. Jokje, bek uitkomen en koffie zetten. We krijgen breukelingen. Dan ga jij je gang maar, wij redden het nou wel. Komst u meest, oe man? Ik breng die hier ins dorp. Schoon goed.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 Hij is braaf, hoor. Nee, nee, nee, nee. Jij blijft thuis. De baas moet jitten. Ja, nou mogen jullie hardlopen. Hé, hey, ik ben nu eens eerst. eerste. Dag Jiltje. Dag Eentje. Hoe kom jij hier zo vroeg? Onze Merry heeft vannacht een veulen gebracht, zodat we geen van allen geslapen hebben. Oh. Nou, toen was het de moeite niet meer om nog naar bed te gaan. Het was ook schitterend weer dat ik me met de beesten op stap omgegaan. Nou, misschien kun je dadelijk nog wel een stukje doen. Nou, ik zal wel zien. Oh, je hebt al koffiewater opstaan, zie ik water kookt al bijna was het dan al droog hout te vinden o oh, zacht je weet niet half hoe goud dat sprokkelhout droog is met een warm zonnetje een zacht vriesje oh. oh. oh. daar hebben we rempeljapke ook ja. hart kom maar kom maar ja. zo jonge juffers ook maar weer eens de gloed opgezocht wat een heerlijk weer ineens hè japke ja. heerlijk is het hè en dat na dat noodweer van gisteren mm. nou, we hebben vannacht vier drinkelingen thuis gehad. Duitsers, van die schoenen. Ja, ik weet er alles van. Ach, ja, natuurlijk, jullie ook. Die schoenen is helemaal vergaan. Och, heerlijk koffie. Zijn die schipbreukelingen er nog? Nou, bij ons wel. Bij ons niet meer. Kies van Kunnen, kwam ze al heel vroeg halen. En zou jullie ook nog langs gaan, Eegje. Oh, nou, daar zal min blij mee zijn. Zeg, Eegje.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 Zijn. Oh, ik heb het al vier horen slaan. Nou, dan gaan we zomaar eens op huis aan, hè? Ja. Ik geloof dat we bezoek kregen. Ja, een man op een paard met een hond. Kijk je broer Arjen wel eentje. Ach nee, dat is Arjen niet. Het is Arjen wel? Ja, Jeeltje heeft gelijk, het is Arjen. Nou ja.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 Nee, Eegje. Hij is geen boer en geen zeeman. Hij wil alleen maar vrij man zijn en anders niks. Hm. Vrij man, Japke? Een kilgerman is nooit vrij. Mimim zegt altijd: de zee roept hem en het land bindt hem. Ja, ja. De zee roept en het land bindt. Goeiemiddag allemaal. Dag, hè? Hallo. Oh, jullie vormen wel een mooi gezelschap.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 Zal ik hem meteen schoonmaken? Dan braden we hem. Een lekker hapje. Niks hoor, geen sprake van. Het is nou toch verboden jachttijd? Verboden jachttijd? Breng dat Bruno maar eens als een verstand. Die had wel eens een bek voor dat ik er tussen kon komen. Oh, daarom die daarom achter die hond dan. Nou, het is een beste, Japke. Die lusten we thuis wel. Moet je een kopje thee haaien? Wel, ja, een kopje thee. Je bent veel te goed voor die zwerverweging. Wat zei jij daar, Japke? Wat zei jij daar? Nee, nee, nee, nee. Nee, niet dichterbij hoor. Nee, wat zei jij oh, yes. daar? Ik voel me niet goed. Wat? Hieltje. Wat is er met je? Och, ze is flauw gevallen. Och. Ja, ze, ze is buiten de Ik, Ik, ik haal gauw wat water uit het wat. Ja, ja. Hier is een emmertje. Nee, hey, ik neem wel een klomp. Ja, vlug een beetje. Hou je toch koestbeest? beest? Oh, Jiltje toch. Jiltje. Jiltje, Jiltje nou toch. Dat oh, gaat onder de hoofd. Ja, ja. ja Schuif er maar het zand bij. Ja. Zo. Zo, ja. Water. Ja, de vlug. Heb jij dat een Nou, de pot, zo, zo, ja. Zo. Is er bewust loos, uh. nee, ze bewust los, Nee, ze komt al bij. Oh, gelukkig. Oh. Ik geloof dat ik even weg was, hè? Ja, daar leek het wel op. Zijn we gauw wat thee voor erin, hè? Ja. Ik heb weer wat kleur, gelukkig. Oh, het is niets hoor. Ik, ik heb er nooit last van. Ik heb alleen wat hoofdpijn. Oh, ja. Alsjeblieft, hier is thee. Ah, lekker. Dank je. Wat het komt allemaal door te kort aan slaap. Ja, dat begrijpen we best hoor. Een paar dagen loeiende storm en dan daarop die slapeloze nachten door het veulen. Er je geen mens tegen. Gaat het al wat beter? Ah, ah, een stuk beter. Nou, ga nou maar gauw naar huis terug, Jiltje. Ja, dadelijk met de beesten. Nee, niet dadelijk met de beesten. Nu. Nee, nee. nee mijn, hors maar. Kom op, meteen. Ja, maar... Niks, geen maar. Nou, op, zo. Zo. En nou, ja. een, twee. Ha, ha. Zit je goed? Ja, maar... Ja, wij zorgen wel voor het vee. En nou, jij eegje. Wat, ik? Ja, jij ook op het paard. We kunnen Jiltje toch niet alleen laten gaan? En dan neem jij het paard weer mee naar huis. Vooruit. Eén, twee. Ja, dank je. En hier, neem het konijn meteen maar mee voor Bim. Ja, dat is goed. En zorg dat Jiltje goed thuis komt, hoor. Voort, Piet. Voort. Dan, Ja, ja, ja, dat is wel goed. Daar gaan ze. Dat is goed wat je deed, eigenlijk. Maar kan horst die horstiek twee wel aan? Oh, met gemak. Kijk, hij gaat dan in lichte draf. Ach, een jiltje kan het wel verdragen, hè? Natuurlijk. Terug van een hors. Dan herneemt het bloed van de meeschouw gewone gewoon en loopt weer. Mm -hmm. Japke. Mm hm Japke? Nee, nee, nee, niks. Ach, weg. Geen gevoezel overdag. Ik zal je helpen met het vee. Nee, nee, niks. Dat doe ik alleen wel. Nou, vooruit. Nou, jij nog maar naar huis zwerven. Wacht, hier ligt je mes nog. Japke. Je bent wondermooi, Japke. Hm. Vind je... Krijg je bezoek. Draait. Ik zie mijn buren op zijn paard. Moet die vent nou hier? Wat vind ik het. Goedemiddag, samen. En Wat moet jij hier? Gaat jou dat wel aan? Wat moet jij hier? Vrijen met Japke? Wat zeg je? Vrijen met Japke? Wat kom jij doen op de bosplaat? En wat heb je in je strandzak, jongen? Zat je achter de konijnen aan, hé? Achter onze konijnen? Jullie konijnen? Ja, wij hebben de konijnen van de bosplaat gepacht. Stroper, stroper, ik zal eens even bij je komen. Stroper, zegt jij dat? Wat voel jij je uit, leegloper, zwerver? Leegloper? Zwerver? Ik zal jou eens... Even... Hou op, hou oh. op, jullie!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 Bles, kom hier. Kom hier, Bles, Fles, kom hier. Bles, kom hier. Moet je eens hier in? Het lijkt wel een dronken kalf. Moet je zien, Japke? Nee, ik moet helemaal niks zien. Een mes. Oh. Moet je kijken, hier. Ik bloed als een rund. Hij beet me, de smeerlap. Wat, beet hij? Dat is geen vechten. Maar dit ook niet. Met een mes. Jij wou steken. Jij wou echt steken. Nee, nee, Japke, nee. Ik wou alleen maar, ik wil alleen maar dreigen. Ja, ja. Maar als ik dat mes niet net voor je had weggegisterd. O, oh, stomme. Je had voor je leven wel. O, stomme. Jabke, Japke. Japke, nou. Niks geen Japke, toen. Nou. Laat me alleen. Ga naar huis. Alsjeblieft, ga naar huis. Stommeling. Stommeling. Zo. Hier om de bocht blijven we wachten, Bruno. Ze zal zo wel langskomen. Ik, ik niet plaffen, gek. Een stukje brood kan je krijgen. Ja, hier. Wat? Wil je ook spek? zullen we het nou krijgen? Nou, vooruit dan maar één stukje. Ah, brave hond, hè? Brave, Bruno. Nou, stil, hoor. Kom aan. Japke? Japke? Japke?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 Nou, goed. Maar je hoeft er anders echt niet meer bang voor te zijn, hoor. Harsers, er komen vast wilde eenden op onze lok af. Oh, jullie eendenkooi ligt hier natuurlijk vlak achter. Japke, zullen we even gaan kijken? Maar het moet eigenlijk naar huis, Arjen. Het is al laat. Even maar, Jakke. Heel even. Ja, nou ja, vooruit. Heel even dan. He he Heel voorzichtig lopen, hoor. Ja. Dat mag geen...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 Japke? Nee, nee, nee, nee, nee, verder niks. Ik moet nou naar huis. Ik wil niet dat je meegaat ook. Dat wacht nou. Ik, ik wil ook niet dat mijn Ta naar het jou ziet. Wat kan mij jouw Ta schelen? Ja. Daar gaan je. En voor straks wel trusten. Dag. Daar! Japke. Mien Japke. geluisterd naar het derde deel van onze hoorspelserie, Ardien. Hierin hoorde u de stemmen van Corrie van der Linden, Wim de Meijer, Truus Dekker, Frans Kokshoorn, Ingrid Heinsius, Kees van Ooyen, Jan Willem ten Broeke, Nelke Knechtmans en Bert Dijkstra. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.